Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Islam, daar is niets mis mee. Het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland... zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje... Moslimextremisme. Goedemiddag, u herkent de stem van uh, Geert Wilders. Deze gematigde uitspraken komen uit de, man, uit de mond van de man die nu veel kritiek krijgt te verduren. omdat zijn opvattingen over de islam. anders Breivik. Uh, mede geïnspireerd zouden hebben tot zijn vreselijke daden. Een gematigde Geert Wilders dus. Maar deze uitspraak is dan ook bijna tien jaar oud. Filosoof Jan Vorstenbos. Stel dat Wilders nog steeds deze toon aansloeg. zou hij zich dan ook zo moeten verdedigen als nu het geval lijkt te zijn? Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat de retoriek die hij gekozen heeft om zijn elke galige te halen, dat hij een heel belangrijke rol heeft gespeeld in zijn opmars en, en ja, daardoor ook in deze discussie die hij nu speelt. Dus als hij dezelfde toon zou hanteren uh, uh, van tien jaar geleden, dan zat u hier vandaag niet. Althans, niet om over dit onderwerp te praten. Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. <laughs> dat weet ik niet zeker, maar. Uh, ik, ik denk wel van dat, dat de discussie inderdaad een reële vorm krijgt door, door de retoriek en de, en de schema's die hij kiest. Uh, oorlogsretoriek. Uh, ik, ik las een, een uitspraak over dat er een totale oorlog van de multiculturalistische elites tegen de eigen bevolking was. Nou ja, dit soort extreme uitspraken profileren we natuurlijk wel als een, als een politicus die de aandacht trekt. En, oh ja. en daar is het natuurlijk ook van belang oh ja. om te doen. Overigens elke politicus, denk ik. Dat kunnen we vragen aan onze volgende gast, dat is Chit van Dekker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Niet om over Noorwegen te praten, maar over iets heel anders. U heeft uh, opheldering gevraagd aan het kabinet... omdat uh, het Weekblad Voetbal International vorige week meldde... dat er ook in Nederland gehandeld wordt in hele jonge voetballers. Ja. Vanaf uh, een jaar of vijftien. Hoe, hoe oud moet je eigenlijk zijn voordat dat wel mag? 16. Dat is de officiële leeftijd. Ja. En komt het uh, vaker voor dat dat al op jongere leeftijd gebeurt? Uh, daar, uh, daar gaan mijn kamervragen over. Maar ik heb uh, sterk de indruk dat dat wel degelijk het geval is. Ik bedoel, ik bereik mij ook informeel wel eens een verhaaltje... en dan, dan hoor je ook wel dat het sprake is van 13, 14. Ja, zo jong al. Ja? Zo jong al, ja. Oh, ja. Ook de gast is uh, Roberto Branco Martins. U bent uh, directeur van uh, Pro Agent, moet ik denk ik zeggen. Ja. Dat is een belangenclub van spelersmakelaars. Is het voor u nieuw dat dit voorkomt? Of zegt u van ja, nee, dat weten we allemaal wel? Nee, dat weten we allemaal wel, maar dat, dat wisten we al toen. Uh, ja, Toen bleek dat internationaal ook uh, vergoedingen en dergelijke betaald werden voor het opleiden van jonge spelers. Dus het hele systeem dat, uh, dat bestaat al jaren in feite. U het was vergoed... niet verrast door de berichten dat de clubs nu openlijk mensen van 15 jaar laten tekenen? Uh, nou ja, dat ze laten tekenen openlijk, dat, uh, dat is misschien nou wel iets wat, uh, wat meer onder de oppervlakte gebeurt. En uh, ja, laten tekenen, ik weet nog niet precies wat voor contracten er worden getekend. Maar... Het is wel een feit dat er heel snel, uh, ja, zodra iemand richting de 16 gaat... zodra het kan, dan wordt er wel een, een soort voorovereenkomst of een arbeidsovereenkomst... getekend ja, met zo'n speler. Ja, het talentvolle ja, we gaan speler. praten over de vraag of dat gezond is en of dat zo moet blijven. Wereldwijd tot in Arabische landen toe wordt ze bewonderd... maar in Nederland is ze nauwelijks bekend. Doreen van den Berg decoreert complete Arabische paleizen met bloemstukken... en in de Verenigde Staten is ze een graag geziene gast in talkshows... waar soms wel 32 miljoen mensen naar kijken. In het buitenland is Doreen van den Berg dan ook bekend... als Miss Lily, vanwege haar kennis van de lelies. Ja, klopt dat? Ja, ja helemaal. Zo, en uh, is, is dit trouwens goed weer voor de lelies, wat we nu beleven? Um, nou, voor die die op het land staan niet, nee. Maar die voor in de kassen maakt dat niet zoveel uit, natuurlijk. En op het land regent het gewoon te veel voor een goede lelie? Nou, met deze temperaturen het is te veel herfst. Dus er gaat heel veel verloren uh, van alle bloemen die op het land staan. Nou, ja. En het is lelie um, um, seizoen nu. En vooral voor de veredelaars. Dus uh, de meest nieuwe soorten staan nu op het land. Dus dat is een spannende tijden voor de ja, mensen. Ja. En dus ook voor Miss Lely? Nee hoor. U leidt daar <laughs> verder niet onder. Uh, nou, Ik leef wel met de mensen mee, maar zelf... voor mij uh, heeft dat geen effect op mijn werk. Uh. Nee, nee. nee. Dichter bij de dag is vandaag Krijn-Peter Hesselink. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking? U kunt reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En gebruikt u dan de hashtag DDD. Ja, Tjeerd van Dekke en uh, Roberto Branco Martins. Um, u zegt meneer Branko Martens van ja, dat komt eigenlijk al heel lang voor. Eigenlijk het verhaal stond vorige week voor International. Hij heeft de kamervragen overgesteld, maar hij heeft heel lang zitten slapen want het was lang bekend. Hm. Nou ja, kijk, het is, uh, komt het voor, het is nu duidelijk dat er een, een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. Hè. Dus ik wil eigenlijk het, uh, het wat breder trekken. Het gaat over een jongen van 15 jaar, vlakbij uh, uit Eindhoven, geloof ik, Veldhoven, onder de Rook van Eindhoven, die heeft een contract getekend bij Ajax, terwijl die gewoon nog 15 is. Ja, ik begrijp dat er nu wat extra zeer ligt ook uh, bij de Ja, u, dat, ja dat klopt. Dat moet ik maar, bevestigen. Uh, maar kijk, het, het probleem ligt gewoon of het probleem. De, de ontwikkeling ligt iets, uh, iets breder. Het heeft niet alleen te maken met het feit dat er nu uh, een arbeidscontract wordt, wordt getekend. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel het doel van het uh, zoeken naar talent. Maar er is gewoon een wereldwijde ja, industrie gaande in de zoektocht naar, uh, naar voetbaltalent. Een industrie, zegt u? Ja, nou ja, als ik het bekijk vanuit mijn, vanuit mijn perspectief. Kijk, ik, ik vertegenwoordig een, de belangen van een, van een beroepsgroep. En het is ook... Uh, ja, erkend als zijnde een, een, een vrij beroep. Ja, spelersmakelaar. Ja, dus dan, uh, dan kun je ook wel wat hebben eigenlijk over een industrie. Kijk, het is, uh... en, en dus hoort dit erbij? Is dat wat u zegt? Nou, dit hoort erbij. Ja, ik denk in de ene opzicht dat het erbij hoort dat een zoektocht naar talent van belang is. Maar uh, de specificiteit van die sector waarin je actief bent, daar hoort ook bij dat een bepaalde extra integriteit, een bepaalde extra moraliteit uh, bij komt kijken. Waarom? waarom? Waarom komt daar extra moraliteit bij kijken? Nou, omdat je dus wel echt te maken hebt met, uh, met uh, talenten, jonge spelers. Hè. Dat zijn uh, niet uh, mensen die gepokt en gemazeld zijn in het, uh, in het dagelijks leven. Ja, nou, ze hebben zo. ouders. Ja, nou ja, maar die ouders die hebben dan waarschijnlijk weer andere uh, interesses en andere uh, werkzaamheden. Die zijn niet uh, per definitie bekend met uh, de hele voetbalcultuur nee. En uh, ja, eigenlijk gewoon concreet het feit dat op zeer jonge leeftijd iemand al dusdanig talentvol is, dat er ook al een prijskaartje op zijn, uh, op zijn hoofd is geplakt om het helemaal onhebidig te zeggen. Daar moeten we op zijn minst over praten, zegt u. Op z'n minste over praten. Nou, niet op zijn minste over praten. Daar moeten wij eigenlijk strikt voor reguleren. Dat is ja. eigenlijk ook wat ik, uh, wat ik vind, ja. Chef van Dekken, voetballiefhebber van mezelf? Zeker, ik voetbal ja. ook zelf. Nog dit jaar uh, kampioen geworden en fan van FC Groningen. En in welk elftal dan? Dat willen we dan uh, ook even weten. Amatitia uh, ja, VMC 4. Kijk, dat is nog niet ja. touwmannenteam of wel? Nee, dat zijn jongens van 22, 23 en ik met een senior met mijn 44 jaar. Kijk, echt Dus dat hoor? gaat heel aardig, ja. Zo, het ja, nou... is wel goed voor zeven goals dit uh, seizoen. Abonne uh, abonnement op uh, Football National. En vorige week las u dat en toen zag u daar het verhaal van die, die jongen van 15... die een contract tekende bij Ajax. En wat dacht u toen? Nou, ik was allereerst niet aan het slapen, want de kwestie speelt natuurlijk al, al, al veel langer. Uh, en ik dacht, uh, hier gaan we weer. Uh, want ik heb al eerder Kamervraag gesteld over een dergelijke situatie... maar dan ging het sec om spelersmakelaars. Hier gaat het om volkcontracten uh, uh, gesloten door in dit geval uh, Ajax. Uh, en, en dat is weer een net andere materie. Neem niet weg uh, dat het blijkbaar heel normaal is om, om contracten te spelen... of uh, te sluiten met, uh, met, met kinderen, zonder dat nou precies duidelijk is... wat er in het contract staat, wat de consequentie van het contract is en en en hoe hoe bijvoorbeeld ook de positie van de ouders geregeld is maar ik heb ook kinderen die ook voetballen en meteen een regelmaat komt het voor dat er een jongetje naar een andere club verdwijnt omdat die club heeft gevraagd om daar te komen spelen ja is dat een probleem als het gaat om amateurvoetbal niet als het gaat om maar ook die gaan ook naar fc utrecht of naar vitesse ja nou ja het mag niet het is 16 jaar als ze geen contract krijgen mag misschien wel of niet uh, dat weet ik eerlijk gezegd uh, uh, niet. Maar ik uh, uh, ben een beetje ik... op zoek naar waar begint precies het probleem wat u betreft? Nou, het gaat erom dat je moet weten of het verantwoord is. Uh, uh, of het uh, überhaupt kan en mag. En of het niet gewoon uh, ordinaire kinderhandel uh, is. Want nou ja. daar, daar, daar lijkt het een klein beetje op. Maar die mensen tekenen toch zelf die contracten? Ja, maar je moet wel weten wat je tekent en waarom je tekent. En bovendien, wat gebeurt er op het moment dat je uh, tekent? En een half jaar later ben je, uh, ben je af van je contract. Heb je uh, niks meer? Hoe zit het met je opleiding? Uh, ga maar door. Dus je moet wel echt goed weten wat je doet op het moment dat je een contract track sluiten, als je 11, 12, 13, 14, 15 bent. En bij 16 uh, uh, mag het. En niet, niet eerder dan dan. Nee, maar de jongetjes die ik op tegenkom en die af en toe naar Vitesse of naar Utrecht mogen, die zijn daar toch blij mee. Daar kan me iets voor ze bij. Iets en de ouders vinden het fantastisch, en die clubs vinden het fantastisch. Waar zit eigenlijk het probleem? Nou, op de leeftijdsgrens van, uh, van, van, van, van 16, de begeleiding, uh, de ondersteuning, uh, uh, het onderwijs. Ga maar door. Er zijn allerlei aspecten waar je rekening uh, mee uh, hebt uh, heb te houden. En ik heb, ik heb sterk de indruk dat dat niet overal gebeurt. En u heeft dus aan de minister gevraagd van zoek eens uit hoe het precies zit. Ja, sterker, ik heb gezegd uh, in, de, in de Kamervragen, uh, maak het breder. Onderzoek naar nou precies wat er aan de hand is. Om hoeveel clubs het gaat, om hoeveel spelers het gaat. Uh, en uh, uh, geef transparantie maar Ik denk u denk... echt dat de minister daar zicht op krijgt. Dat gaat allemaal een beetje stiekem. Dat gaat allemaal een beetje. Uh, nou, nee, niet, ik geloof Brandt, niet Nee, ik geloof niet dat dat uh, uh, zo is. Ik denk dat, dat ze heel makkelijk die informatie zou, uh, zou kunnen krijgen. Nou ja, als ik dat verhaal naar bijvoorbeeld National las, daar stond wel degelijk dat het allemaal onder de oppervlakte gebeurt. En dat het heel bijzonder was dat deze. 15-jarige jongen ineens op de website verschenen. Nou ja, mij valt ook op dat het uh, uh, sommigen irriteert dat de Kamervragen worden gesteld. Ja, wie irriteert uh, dat? Uh, nou, her en der Een uh, spelersmakelaar bijvoorbeeld. Uh, uh, een oud-voetballer heb ik wel eens wat uh, uh, van gehoord. Ga maar door. Dat zijn, zijn, zijn mensen die liever niet uh, uh, uh, laten zien wat ze, wat, wat ze doen. Klopt dat, meneer Martins? Vinden dat spe op. spelersmakelaars dit soort discussies lastig? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. In ieder geval niet uh, de mensen met wie ik uh, te maken heb. Uh, <laughs> en vermaak. even voor de helderheid, dat is de helft van alle spelersmakelaars in ja, Nederland, ja, vertegenwoordigt ik, u. Ja, en uh, zeker ook wat toonaangevende spelers, uh, spelersmakelaars. Goed, iedereen kan wel een, een aparte mening hebben natuurlijk, maar ik denk dat over zijn algemeenheid wel het idee heerst dat dit een probleem is wat uh, gereguleerd kan worden. Als er bereidheid is voor een, van de verschillende partijen. Maar het is toch gereguleerd? De regel is uh, 16 jaar en daaronder niet. Ja, maar ja, het is gereguleerd. Hè. Je, hebt, je hebt regulering en regulering. Hè. Wat meneer Van Dekker net zegt, is uh, uh, mensen moeten bepalen, of, of kinderen of, of ouders moeten weten. Uh, wat er getekend wordt en wanneer er getekend wordt. Maar is dat wel ingewikkeld? Want dan krijg je gewoon een contract, stel ik me voor. En er staat gewoon in van: uh, Pietje komt bij ons spelen. krijgt daar uh, een t-shirt voor en een nou, paar mooie nou, schoenen. Teken, wordt opgehaald en thuisgebracht. Dat is natuurlijk wat complexer. Want je tekent natuurlijk dat contract bij een club. maar je bent er voor een aantal jaren ben je gebonden aan een club. Laat ja. ik een concreet voorbeeld geven. Ja? De jongen waar het om gaat is 15,5 als ik het goed heb. Uh, feitelijk gezien uh, is een spelersmakelaar illegaal bezig, conform dan de reglementen. Is hij illegaal vanwege die, uh, de inhoud van die reglementen. Als hij activiteiten ontplooit, om het zo maar te zeggen, met uh, spelers van onder de 16. En, en activiteiten, dat is heel breed. Hij mag dat hem zelf niet bellen van zou jij bij eigenlijk willen spelen. Hij mag hem niet bellen. Nee, dat, gaat, dat is uh, in zoektocht naar de definitie ja, van activiteiten. je elkaar in de trein tegen of dan sta je toevallig naast elkaar op voerveld, Is het ook verboden? Nou, als er iemand van de integriteitscommissie, uh, integriteitseenheid van de KVB bij zit, dan zou die strafbaar kunnen zijn inderdaad. Zo krijgt een boete van 2.500 euro. Dus uh, u hoort de ironie enigszins in mijn stem. <laughs> ja. uh, Het lijkt me tamelijk oncontroleerbaar. <laughs> ja. Dat hey, is maar... ook de hoogste boete die er is, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Maar, maar kijk, wat, wat ik wil zeggen is dat uh, feitelijk... Hè, we reguleren spelersmakelaars, ook om dit probleem enigszins aan te pakken... maar ook om de reglementen mag iemand van 15,5 geen gelicentieerde spelersmakelaar in, in de hand nemen. Dus die jongen wordt dus feitelijk voor een situatie gesteld waarbij die... En een handtekening gaat zetten onder een contract. Daar mag hij niet iemand bij gebruiken die het papiertje heeft om. Hè, spelers bij te staan. En die ook zo'n contract heel goed kan lezen, het goed Dat is, contract, lijkt mij. Ja, nou, Daar gaan we wel vanuit. Hè. In ieder geval, daar wil ik in ieder geval voor staan, vanuit de achtergrond van mijn, mijn organisatie. Maar, um, je hebt natuurlijk, en dan even terugkomen op dat contract, want het ja. is dus meer dan alleen maar uh, een handtekening zetten en naar de voorwaarden lezen. Kijk, en dat is nou juist die specificiteit ook van die, van die sportsector, van die voetbalsector. Je zet je handtekening aan het begin, bij, voor het begin van je carrière. Ja. Want je bent gebonden aan een club. Nou, een club gaat met jou een contract aan omdat je een talent bent. Nou, het talent laat zich niet alleen maar zien door middel van de prestatie op het veld. Maar ook hè, een soort van investering voor die club voor de toekomst. Hè? Want een speler die heeft een contract voor een bepaalde tijd, maar zal dat nooit uitdienen. Want voordat hij dat contract uitdient, wordt hij alweer doorverkocht. Kijk, En daar zit je dus op dat spanningsveld van wat is nou zomaar het spelletje voetbal? Of wat is nou een industrie? Hmm. En weet een minderjarige wel wat hij tekent mm. als hij uh, zijn handtekening zet. Maar vindt u dat het op dit moment goed geregeld is? Of zegt u eigenlijk van die regels zijn te, de, te rigide? Het is, te, het is raar dat ik als spelersmakelaar niet mag praten met een jongen van 15,5. Nou, dat is in principe een, een verkeerde regel. He, maar, u uh, vindt dat een verkeerde regel? Dat vind ik een verkeerde regel. Maar het, het contra-argument is dan altijd van... Ja, je moet natuurlijk voorkomen dat uh, mensen geld kunnen verdienen... aan de bemiddeling van een, uh, van een minderjarige. En dat is op zich een goed uitgangspunt. Dat is een goed uitgangspunt en dat ja. is ook een, een punt van discussie. Maar en, u zegt, ik zou graag willen dat ik wel op dat hoeveel naast het ventje mocht staan... En en zegt van, joh, ik hoor dat de belangstelling voor jou is... kijk even goed uit wat je tekent en ik wil best met je meekijken. Nou, dan denk ik dat de club die eigenaar is van het voetbalveld... zelf regels kan maken van wie of uh, wat je langs het veld wil hebben staan. Dat oh ja. zou ook uh, te doen moeten zijn. Jezus van Dekken, uh, meneer Branko Martens, die zegt... de regels zoals ze nu zijn, zijn eigenlijk te rigide. Ja, als, als, als, als het gaat om, om het uh, ondersteunen van uh, de betreffende uh, voetballer... daar gaat het over. Ja. Uh, en, en, en in die zin is het uh, zeker rigide. Maar op het moment dat je als uh, makelaar een, een, een jonge voetballer benadert... om een contract uh, te willen sluiten op een manier die niet deugelijk is... dan wordt het een ander verhaal. En dan ben ik heel blij met zo'n integriteitscommissie. Uh, ik vroeg me trouwens wel af, want dat, dat weet ik dan niet... Uh, hoeveel mensen er lid zijn van een dergelijke commissie. Want we hebben heel veel voetbalvelden uh, in Nederland. En dus dat is wat uh, je... Beetje... Ga die mensen in de gaten houden. Ja, precies. Dat wordt druk. Het staat morgen om half negen. Ja, dat wordt uh, wat nou, druk op zo'n weekend. Ja, precies. Nou ja, sommige spelen echt al om half negen. Ja, nee, maar dan uh, zijn er meestal <laughs> nog geen contracten. Tenminste, het zijn jongens ja. van zeven. Ik hoop dat die nog niet gekocht worden. Nee, nee dat, uh, volgens mij is het zo, zover nog niet. En zover uh, moet het natuurlijk ook niet uh, komen. Uh, maar ik vind wel dat er uh, maatregelen moeten worden genomen om die jonge spelers uh, te beschermen. Ja, maar dus... vindt u dat er extra regels moeten komen of dat de huidige regels beter gehandhaafd moeten worden? Nou, misschien moet je wel uh, uh, extra strengere regels uh, gaan afspreken. Als ik hoor over een boete, uh, op het moment dat een makelaar wordt betrapt van 2500 euro... ik denk dat die makelaar lachend naar huis gaat. Ja, die moet, uh, de meeste makelaars moeten er hard om lachen, denk ik, meneer Branko Martens. Nou, zo dat is zo langzaam brand, is dat ook al een, een, een gepasseerd station... of in ieder geval Kijk, een discussie die eerder is, is gevoerd. Ik uh, denk dat het... Uh, ik ben al een tijdje werkzaam in deze industrie en ik heb heel veel mensen gesproken. En het is... Uh, ja, echt bij uitstek een uh, industrie waar de kosten voor de baat uh, uitgaan. Hè? Je moet eerst kosten maken en laten verdienen als je mazzel hebt. Ja, kijk, en het is natuurlijk ook een bepaalde investering... van de kant van, uh, van de spelersmakelaar. Dus uh, het idee dat het allemaal zakkenvullen zijn, dat, uh, dat ondersteunt. Uh, dat wordt niet beweerd. Het gaat erom dat er uh, sprake is van boetes die wellicht te laag zijn. En, en, en uh, ik vermoed dat, dat de nonchalante houding van sommige makelaars... daarmee te maken heeft. En Dus als iemand bijna lacht naar de terugcommissie van de KNVB gaat... en zegt, ja, het mag niet, maar ik ga wel door... Dan moet je afvragen wat er aan de hand is. Ja, dan, schiet nee, exact. dan schiet er iets uh, langs het doel heen zou je zeggen. Jan, voorste botje ja. met filosoof. Ja, nou ik zit met belangstelling te luisteren. Ja, want het is natuurlijk een wereld die voor een deel door de markt gereguleerd wordt. En de overheid moet erop toezien. Dus de ethicus die, die, die zit een beetje daar voor de meerwaarde van wat je vanuit jezelf zou kunnen doen. En ik vroeg me al in dat verband eigenlijk wel af wat de rol van de ouders eigenlijk is. Die hebben juridisch ook helemaal geen status om daar een contract te tekenen. Of, of, uh... Nou kijk, als je natuurlijk minderjarig bent, dan uh, moeten natuurlijk ouders uh, ja, meetekenen met een, uh, met een overeenkomst. Dus dat uh, verschilt ja. helemaal niet van, uh, van de normale situatie in, het, uh, in de maatschappij. Uh, maar ja, zelfs, kijk, de ouders hebben juridisch gezien dan uh, hè, geen andere rol dan, uh, dan normaal. Maar je ziet wel dat uh, ook ouders, hè, kijk, dat, dat over ethische kwesties en over, over kwesties die uh, sociaal ook, ook gelden, ouders zijn natuurlijk. Ongelooflijk trots als hun kind uh, succesvol ja. is in het voetbal. Nou, wat, wat er net al aangegeven is. Hè, je wil natuurlijk niks liever dan dat er een contract getekend wordt bij, uh, bij Ajax. Of bij wat voor club dan ook. PSV. In de, in, ja, precies. Ik voel me aan. Kan. Ja, een <laughs> beetje Ajax zitten roepen hier. Ja, nee, maar kijk, nou, dat was zo'n specifieke geval. Maar um, dan zie je dus dat zijn ouders ook mee, ouders ook meegaan in die hele he, dat idee van. mijn zoon is voetbal. Het is toch ook en... pas een probleem als die jongen geblesseerd raakt bijvoorbeeld. In de meeste gevallen zal het toch gewoon goed gaan. En zijn alle partijen blij, lijkt mij. Nee, Het, het probleem is veel groter. Want als wij dus een contract aan kunnen bieden uh, en spelers kunnen binden van onder 16. Ja. Ja, en de pool in Nederland uh, die, uh, van dat soort spelers die. Uh, droogt op. En er zijn clubs die denken van goh, we moeten spelers ergens anders uh, vandaan halen. Nou, dan ga je kijken over de landsgrenzen. Nou, in de EU is misschien nog wel enigszins uh, goed geregeld, maar je creëert ja, ook dan een is ontstaat vraag... ontstaat er echt handel dat je kinderen weg gaat halen uit hun natuurlijke omgeving en zo, zegt u. Ja, exact. En dat is dus uh, precies wat er gebeurt met, uh, met het transfersysteem in, in het voetbal. Als Chelsea 50 miljoen uitgeeft uh, voor een spits, dan zal uiteindelijk een Nederlandse club, hè, die in die stream zit van uh, die, die, uh, die spits, hè, Chelsea haalt hem bij de club A, dan de club B die heeft weer een nieuwe en Nodig. De vacature moet steeds gevuld worden. Hetzelfde gaat het met de opleiding van jonge spelers. Dus het probleem is: uh, ja, het wordt wel gevoed aan ah, dus de markt. Dus ook u als spelersmakelaars zegt: we moeten daar wel degelijk op ingrijpen. Je kan het niet gewoon aan de markt overlaten. Ik denk dat, het, uh, dat je het. Uh, net zoals die, die specifieke situatie van de sport. Hè. Je kunt het uh, aan de markt overlaten, maar tot op zekere hoogte. Het is wel degelijk ook uh, mogelijk om invloed op uit te oefenen... en die invloed zou gebaseerd zijn op uh, bepaalde professionele en ethische overwegingen. Oh ja, ja. Ja, ja, ja, In dat verband is niet onbelangrijk om te weten... dat er natuurlijk op Europees niveau de discussie uh, speelt... over de vraag hoe het moet met makelaarslicenties... Uh, en het idee dat, uh, dat die in eerste instantie afgeschaft zouden moeten worden. Dat is geblokkeerd, heb ik begrepen. Want dan zou iedereen kunnen zeggen, ik ben makelaar en ze gaan kunnen gaan. Dan kun jij uh, namens uh, PSV... Een heleboel uh, spelers halen als je dat zou willen. Dus ik weet niet hoe je erover denkt. Ik, ik heb er zelf wat moeite mee. Ik ben blij dat die licentie voorlopig in stand uh, uh, wordt gehouden. En ik denk dat er ook Europees en vooral via FIFA goed geregeld moet worden dat, er, dat de begeleiding van die jonge ah ja. sporen is. Nou Even naar uh, uw kamervragen die worden ongetwijfeld na de zomer behandeld, of althans de minister zit er nu op te studeren. Wat, wat hoopt u dat er concreet zal gebeuren? Nou, complete transparantie en een stevige aanpak. Ik wil, ik wil uh, van A tot en met Z weten hoe dat nou precies zit met, uh, met, met uh, jonge voetballetjes, voor contracten, de positie van makelaars, oh. ook uh, van en clubs. En u bent niet bang deze... dat die wereld zo schimmig is dat de minister daar geen zicht op gaat krijgen? Nee, nee uh, in tegendeel. want uh, als, als alles openbaar is, dan moet dat uh, geen probleem zijn. En als als, als, als ik zeg, met mij trouwens ook de VVD... dat er uh, stevige maatregelen moeten worden genomen... dan mag ik toch verwachten dat de minister dat gaat doen. Ah ja, okay. en, en dat zou zelfs op Europees niveau kunnen. De kop van de lepboer, ze zal wel bezig in zijn keukenvult... dan bij het buffet. Drie e hoger, ook een dame in het raam... en voelt tot sigaret. De eerste heksjes, takken door de pistoolsteen. Wat op zes zat ik morgen in mijn streek. Mijn streek, streek. werd zo langzaam aan wakker. mijn streek, stijt me wel zo op. De gemeente Veger heeft met Fokke alweer weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente Liger heeft die in de binnenstak weer al die grisvoelens bij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 Verkleden helden, klummen, vulte halen en vlokken door de toffelsstroom. Twee strakke blauwe buksen strappen over die op brug en trek dezelfde man. Rood en wit in de eerste bus naar de heen. Kwadabaar, zodat het zich mooie, kwadabaar, zodat het zich mooie in mijn streek. Mijn streek. Ik werd zo langzaam aanwakken. Om mijn streep, steed mijn schien was zo. En ik ben de allerlens door, door, door, door, door, Ik wil dan in de bedde, ik heb het vuur, joh. Ik wil dan in de bedde, ik heb het vuur, joh. Ik wil dan in de bedde, ik heb het vuur, joh. Maastricht van G. Rijndus. Dorien van den Berg, u reist de hele wereld rond... en uh, kleedt hotels en paleizen aan met bloemen. U bent over de grens bekender dan hier, zeiden we net al. En daarom uh, gaan we onze dukebox u een paar vragen laten stellen... en u de vraag om spontaan en eerlijk te antwoorden. Oké. Okay. <laughs> ja. Wanneer heeft u voor het laatst bloemen gekocht? En voor wie? Oh, um, nou, bijna, bijna dagelijks. <laughs> Bij ons op de laan heb je een heel mooi bloemenkraampje van kwekers... waar je dus gewoon voor 2 euro in een, in een potje kan je gewoon geld doen... en dan kan je gewoon zelf je bosje bloemen kopen. En overal waar ik langs ga, neem ik vaak wel bloemen mee. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Regelmatig. De grootste ambitie? Um, heb ik niet, want uh, het leven is het leven. En hoe het komt, dat, um, zo leef ik het ook. U ergert zich aan... Uh, ja, eh... Uh, zou ik zo een minuut geen... Uh, nou, waar zou ik me nou aan ergeren? Weet ik niet. Komt u helaas niet aan toe? Ah, uh, vrije tijd. Workaholic? Uh, ja, maar wel heel erg leuk werk. En altijd wel met heel veel passie en plezier. En daarnaast probeer ik binnen mijn werk wel heel duidelijk de ruimte te zoeken... dat ik heerlijk kan genieten van uh, zomaar spontaan even ergens een kopje thee zomaar te, uh, ja, te benuttigen. Waar is dat bloemenkraampje waar je voor 2 euro een prachtige bos bloemen kan kopen? Oh, Bij ons in de streek. En bij ons in de streek is? In uh, de, de Bollenstreek. Bolle in. Noord-Holland? Nee, Zuid-Holland. Zuid-Holland? Uh, uh, rondom de Keukenhof. Daar heb je veel kwekers die uh, ook met fruit en ook met boontjes uit de tuin... dan kan je zo bij zo'n kraampje voorbij en dan uh, kan je twee euro in een potje doen. Soms drie euro als het pioenrozen zijn, die zijn iets duurder. Uh, je ja. vertelt uit. ook dat het via een potje gaat. Je hoeft het niet aan de verkoper te geven, want die nee. gaat ervan uit dat je daar eerlijk in bent. Zo klinkt ja. het althans. Ja, nou en dat, dat zie je hier en daar uh, regelmatig gebeuren. En uh, Ik ben onwijs blij dat dat uh, kan. Ja, ja. grootste ambitie heb ik niet. Nee, ja, dat is het leven. Dus denk ik, uh, ja, en alles komt altijd op mijn pad. gaat allemaal vanzelf? Ja, ik hoef er niet zo heel veel moeite voor te doen. Echt niet? Nee. Dat klinkt raar. Ja, maar ja, ja moeite doen, in, in, uh, ik ben niet met PR bezig. Ik ben niet, uh, nou ja, nu ik hier zit ben je wel met PR bezig. Maar dat komt dan ook op mijn pad. En dan is het aan mij of ik het wel of niet zou willen. Dus, uh, ja, maar u werkt wel hard, want vrije tijd komt er niet aan toe. Nou, ik zou wel meer dingen met vrienden willen doen, of uh, wat meer naar musea, of uh, even wat meer een dagje weg. Maar we hebben ook een grote tuin, dus als ik dan niet uh, voor werk bezig ben, ben ik wel weer in de tuin bezig. En dat heet dan geen werk? Nee, eigenlijk niet. Als ik thuis televisie kijk, zeggen ze allemaal, of radio luisteren, zeggen ze allemaal, ben je weer aan het werk? Ja, ja, ja. Ja, maar werk, daar verdien ik toch wel mijn geld mee met mijn tuinieren. Met tuinieren niet, nee. Religieuze ervaring regelmatig, zei u? Ja, ja, als ik de vraag goed begrepen heb, is dat voor mij... Uh, ja, je komt altijd met allerlei soorten mensen kom je tegen in allerlei landen. Met allerlei re religies. En, uh, ja, dus, en dan, dan je... voelt u contact met het hogere of met iets anders of met andere mensen? Ja, nou... Dat, um, ja. dat kan van alles zijn? Dat kan van alles zijn. Nou ja. Ja. Even, wat is uw werk precies? Hoe, hoe, als iemand vraagt van wat doe je, wat zegt u dan? Nou, het makkelijkste om het uit te leggen, dat een grote groep mensen het begrijpt, is om de... Dat is de bedoeling vandaag, ja, ja heel goed. <laughs> om de modewereld binnen, binnen de bloemenwereld op een hoger level te krijgen. Maar dan zegt u wel ingewikkelde dingen, want ik wist niet dat er een modewereld binnen de bloemenwereld bestond. Nee, nou, die um, creëren we de laatste um, tien jaar. En dat gaat ook uh, voornamelijk met iemand uit de modewereld vandaan die, de ta die een andere taal spreekt. als Dus dat de echt mensen... uit, de, uit de modewereld zoals wij die kennen van de kleren? Ja. Ja, ja, die, die komt hebben... naar een bloemwinkel en die zegt, dat gaan we helemaal anders doen. Ja, omdat zij in andere taal spreken van collecties uh, denken, collecties maken. En daar zijn we nu mee bezig om, zeg maar, als je in de supermarkt uh, loopt... en ze hebben elke week dezelfde kleur uh, reins aan bloemen staan... dan is er geen stopping power, dus niemand stopt voor stopping dat Stopping power, zo heet stopping dat. Stopping power, ja. Er is niemand die voor dat schap gaat staan. Want dat doe je als je iets nieuws ziet. Ja, dat doe je juist dus nieuw. Dus, en dat is in de winkel ook. Waarom ga je naar een winkel als je een jurk wil kopen? Gewoon omdat er weer nieuwe collecties zijn, nieuwe kleurtjes zijn. Nou, doe je dat met uh, bloemen ook. Um, doe je ze in een ander papiertje of zet je een andere kleursamenstelling neer. Of zet je een andere, je hebt heel erg exoten, je hebt heel erg landelijke bloemen. Ga je die menging aan, dan kan je daar heel veel verschillende dingen mee doen. Ja. Waardoor je altijd weer nieuw bent. En, en die, die werelden je... worden verweven op dit moment, zegt u? Ja. ja, ja. ja. Jan, wel eens last van stopping power bij de bloemen? Uh, nee, ik, heb, ik, ik laat iedere, iedere vakantie mijn vrouw de namen van de bloemen uitleggen. Dat is, uh, zoiets heb ik met bloemen. Ik geniet er wel van. Maar, maar koop je er ze weleens? Uh, nou, ik geloof dat ik mijn, heel mijn huwelijk, nu ben ik, heel eerlijk, uh, drie keer het bloemetje gekocht heb. Ik heb altijd zoiets clichématisch. Maar het is wel een goed huwelijk. Absoluut. Dat, dat is het ja, Juist waarom. <laughs> Omdat je nooit bloemen geeft, <laughs> is het een heel groot huwelijk. Ja. Nou, ik denk dat nu heel veel mensen boos worden. <laughs> We gaan uh, gauw naar het nieuws van uh, half drie met Dick de Hark. Radio 1.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 Radio 1, dit is de dag. En bij dit is de dag zijn vandaag te gast P van de gast PvdA-kamerleer Tiet van Dekke en Roberto Branco Martens, die is vertegenwoordiger van spelersmakelaars. Met hen spraken we over contracten voor jonge voetballertjes. Bloemstilisten Doreen van den Berg is hier en filosoof Jan Vorstenbos. U kunt reageren via Twitter, uh, gebruikt u dan de hashtag DDD... of ga naar onze website, dan kunt u ook reageren. Dit is de dag, nu. Ja, Doreen van den Berg, 40 dagen vrij. Ja, die heb ik wel hoor. Die heeft u wel? Ja, ja, ja, de maand december is vakantiemaand. De hele maand? De hele maand. Mijn beeld kantelt totaal. Net was u nog een workaholic die nergens aan kwam... en nu heeft u 40 dagen per jaar vrij. Ja, maar ja, daarvoor werken we wel iets te veel. U maakt heel veel uren in de, in de maanden daarvoor? Ja, september, oktober, november zijn hele drukke maanden. En januari tot en met eind mei is heel druk. Dus ja. eigenlijk juni, juli, augustus is een beetje freewheeler. Ja, meneer Branco Martins, hoe is dat een uw sector? Is daar ooit vrij? Uh, nou, normaal gesproken is de maand uh, september wat rustiger. De maanden, Want 31 augustus sluit de transfer... Ja, de uh, transferwindow. De maanden juni, juli, augustus zijn echt hectisch. Dus, dus, vakantie stijtruc. zit er nu niet in. Nee, nee, absoluut niet. En uh, nou, dan hebben we in januari hebben we een heel drukke maand. En ik denk dat de, de maanden voor die transfer windows daar begint het ook al wat, uh, wat drukker te worden. Maar de gemiddelde spelersmakelaar kan wel op vakantie door het jaar heen. Uh, ja, maar ik denk ook wel dat hij constant wel aan het werken is. Dat is eigenlijk een beetje wat mevrouw van den Berg net, uh, net aangeeft. Hè. Dus dat het... Ja, ik denk workaholic, maar dat je dat eigenlijk werk en privé... allemaal zo met elkaar is, dat je het dat gaat gewoon door, door. Ja. Ja. Mevrouw Van den Berg, even terug naar uw wereld. U zegt, we hebben die modewereld en die bloemenwereld... een beetje met elkaar in, in contact gebracht. U zegt, we, wie is we dan eigenlijk? Oh, ik spreek heel vaak in we. Oh, maar, dat, uh, dat bent u zelf? <laughs> ja, dat ben ik zelf, ja. En het is niet zo dat heel veel mensen dat aan het doen zijn. Daar bent u vrij uniek in? Ja, but, um, in het werk, uh, ja, als je vooral met trendvoorkasters uh, werkt... en uh, de trends, dus... Uh, Trendvoorspellers zijn dat, Ja, ja, ja. ja. Als je daarmee uh, werkt, er zijn er wel een paar. Maar ik denk als je vijf mensen binnen onze branche daarmee werken, dan dat het echt ophoudt. Nou ja. uh, en wat ik me vervolgens al, ik las dat u allerlei Arabische paleizen heeft aangekleed. Hoe gaat dat? Word je dan gebeld door een sheik die zegt ik wil bloemen? Of hoe, moet ik dat voor? hoe ontwikkelt zich dat? Nou, dat gaat voornamelijk via Nederlandse exporteurs die al contacten hebben met de Arabische wereld. Omdat zij daar bloemen leveren. Die heeft, de sheik krijg je eigenlijk nooit te spreken. Heel soms komt hij even langs. Om te zeggen dat het mooie bloemen zijn? Nou. Of zelfs dat niet? Nou, ik denk het niet. <laughs> <Nee. van. laughs> hij, nou, hij kan wel eens een verwonderde blik in zijn ogen hebben. Maar voor de rest, um, ja, via die exporteurs gaat het. En dan. Um, en die, die kent het... u, want die wonen bij u in de Bollenstreek? Ja, of, of als je ze niet kent. Maar ik heb veel in Libanon gewerkt. En dan zit je dus in de Arabische wereld. En um, vinden mensen het prettig als je toch Arabische ervaringen hebt. Libanon is trouwens een heel christelijk moslim land. Dus daar gaat het eigenlijk heel goed. Of eigenlijk voor de Libanese oorlog ging dat heel erg goed. Na de Libanese oorlog is dat wat minder geworden. Maar doen ze veel aan bloemen daar? Ontzettend veel. Ja, ja de hele zomer deze tijd is één groot bruiloft En vooral uit Nederland komen die bloemen. Veel uit Nederland uh, komt ook wel veel uit. Uh, uh, Thailand, ja. ja, veel orchideeën ja. komen daar van. Australië zit in deze tijd met de pioenrozen en de hortensia's. Dus het zit een beetje overal vandaan. Ja. Maar er komt heel veel, vooral veel witte lelies komen uit Nederland. Ja. En die, die, die, die, u bent dan bekend in de Arabische wereld... en dan komt u op een dag in Abu Dhabi, heb ik me laten ja. vertellen. Ja. En dan, dan ziet u daar een paleis en dan zeggen ze tegen u... Doreen, kleed dat paleis aan met bloemen. Ja. En hoe gaat u dan vervolgens te werk? Nou, dan heb ik wel contacten met een winkel daar. Um, die en u al kent? Of moeten we die dan ja. nou zoeken? Nee, die ken ik al. Ja. En via die mensen heb ik ook dan weer eens contact naar het Arabische paleis toe. En gelukkig zit daar een, een paleis wat uh, Italiaans ingericht is. Eén van de weinigen die ik ken. Dus dat is heel erg strak en daar kan je heel modern werken. Maar die man die kan ook voor zijn vrouw dan weer een bloemstuk bestellen. En dat moet dan uh, belt hij smorgens om uh, drie uur s'nachts uh, op. En dan uh, heb je met de bloemist daar te maken. En dan moet er smorgens om negen uur een bloemstuk geleverd zijn... met uh, duizend uh, rode rozen. <laughs> Waar haal je duizend rode rozen? Jan, dan? duizend rode rozen. Ja. Ja. <laughs> Um, uh, nou ja, dan is er weer iets gebeurd. Dus ja, in die hectiek van elke dag zou ik daar niet kunnen werken. Want je bent maar wacht eigenlijk even, van... dan word je om drie uur s'nachts gebeld. Er moet morgenochtend een boeket van duizend... Wat doe je dan? Ja, dan ga je dat regelen. Dat kan? Dat ja, kan dat je binnen kan. zes uur regelen? Dat kan, ja. En dat, ik denk als je dat hier in Nederland zou doen, dat het ook zou kunnen. Als je maar weet wie je dan moet bellen. Ja. <laughs> je connecties hebben. Ja, en ja. vervolgens heb je dan om negen uur dat boeket afgeleverd... maar dan moet de rest van het paleis nog aangekleed. Ja, Nee. dit, dit zijn eigenlijk gewoon meer dagelijkse dingen die uh, gebeuren. En dat kan drie keer op een dag gebeuren... omdat er dan weer uh, nou, ergens een feestje opeens georganiseerd wordt. Maar in die paleizen, dat is echt uh, rondkijken. Kijken waar mag je wat doen, uh, waar zijn de gelegenheden. Ja, en soms is het echt helemaal hopeloos... want die ruimtes zijn zo ontzettend groot... dat je echt uh, twaalf voetbal, voetbalvelden in één ruimte hebt om over de voetbal te hebben, ja. maar dat is gewoon uh, twaalf voetbalverwijder. En dat is dan net de entree, nou, ga daar nou maar eens met je bloed. Maar het mag de... wat kosten waarschijnlijk van die sheiks. Ja, dat is absoluut uh, Dus wat dat betreft heb je alle ruimte van de wereld? Ja, financieel gezien heb je alle ruimte van de wereld. Ja, ja, ja. Daar, uh, en dat uh, gebruiken we ook. Ja, ja. <laughs> de rekening die ze krijgen, die ligt er dan ook niet op. Ja. U bent in Amerika ook actief? Ja, ja eigenlijk en dan vooral... Um... Want in het rijtje landen wat u net noemde, noemde u Amerika niet... Um, oh ja, maar ja, ik, ik heb overal gezeten. Joh, dus de ene keer of de andere keer vergeet ik van zo'n land. Ja. Maar in um, nee, Amerika ben ik eigenlijk sinds twee jaar uh, weer um, uh, volop actief. En dat komt eigenlijk door de crisis. Want ik dacht in Nederland, van, nou, het zal wel wat minder gaan. De Lely-organisatie heeft gevraagd... of ik voor hun daar de grootste Lely-show van de wereld uh, wil opzetten. En toen dacht ik van... Ja, maar dan moet ik wel 17 dagen weg. En ik wil eigenlijk niet langer dan vijf dagen, zes dagen in Nederland weg voor mijn werk. Dat was pas de laatste tijd, Vroeger deed u dat wel, las ik. Ja, ja, ja, dan was ik acht uh, maanden per jaar weg. Dus dan, uh, dat maakt ja, het allemaal niet uit. Dat maakte toen niet nee. uit. Nu <laughs> vond ik het erg lekker om toch thuis te zijn. En um, ja, dus ik ben dat uh, daar toch gaan bekijken. En toen dacht ik van nou, het is een heel mooi gebouw waar we in werken. Met ontzettend veel vrijwilligers en heel veel mensen die alles kunnen maken wat je maar wil hebben. En uh, dat wordt dan gemaakt. Ja. Uh, en vervolgens werd u uitgenodigd bij Martha Stewart. Ja. Zullen we een stukje luisteren? Oké. Okay. Belief het niet, we gaan een brief gegeven tour met de designer, Doreen Vandenberg. Miss Vandenberg, Chris yeah. Bates van Grower Talks. Plezier om meet te zien. Wil je ons een van deze geweldige flower uh, designs die je deed? We well, zijn heel honoured om de renoude Dutch floral designer Doreen Vandenberg uh, van right? yeah, Vandenberg. Right. Van ja, hoe was het om dat te zijn? Ja, het is ontzettend leuk, natuurlijk. Ja? Ja. Niet gespannen? Nee. 32 miljoen kijkers, ach. ach ja, nou, maakt uit. <laughs> in die zaal zitten 200 mensen, nou ja, dat is niet zo heel veel. Ja, en waarom uh, vinden Amerikanen het leuk om daarover te horen? Nou, uh, Martha Stewart is eigenlijk de overal winfrey, uh, maar dan op huistuin en keukengebied. En zij doet alles. Zij heeft echt uh, in Amerika gezorgd dat uh, de huizen uh, weer wat mooier aangekleed uh, zijn. Dat er weer wat meer... Uh, rondom het huis ook gebeurt. Echt waar, ja, daar sta je persoonlijk bijna verantwoordelijk voor. U zegt dankzij, dankzij haar. Ja, ja, ja, absoluut. Dat is voor zij... uw branche heel belangrijk. Ja, tuurlijk. Onbetaalbaar. Ja, dat is, dat is ook niet te betalen. En uh, als je kijkt wat het onze branche kost uiteindelijk om daar toch op tv te zijn... en dan zijn we een half uur met de ladies op tv... ja, dat is gewoon onbetaalbaar. Dus uh, we ja. zijn wel allemaal heel erg blij mee dat die mogelijkheid er is. Ja. Bent u er rijk van geworden? Ja, waar word je nou rijk van? Nou, ja, ik weet het niet. Van nou. voetballer kan je heel rijk worden. Van makelaar zijn kan je heel rijk worden. Word je rijk als bloemenstilist, als je goed bent? Als je goed bent, um, ik kan er um, voldoende van leven. Ik, uh, ja, dan mag kopen. Ja. ja. Maar om nou te zeggen, ja, weet je, ik geef niet zo heel veel om rijkdom. Dus uh, het is lekker dat je het hebt, maar ik hoef niet de duurste Audi te hebben. Of ik hoef niet het grootste huis te hebben. Waar het bij om gaat is uh, dat ik uh, gewoon uh, lekker goed kan leven. leven. Ja, dat snap ik. Maar zo'n scheik die heeft geld zat, dus dan kan je ook gewoon een goede rekening sturen. Ja. En dat gebeurt dan ook wel? Dan ook maar wel. u kunt niet stoppen met werken? Ja, tuurlijk. Dat zou kunnen? Ja. En dan hoeft u ook niet meer te werken? Nee. Ah, oké. Okay. Nee, ik had ja, uit, nee. Uh, uit Ja, maar ja, is je had het net wat dan... je opmaakt in het jaar. Ja, dat is waar. Als je niet veel ja. opmaakt, dan... Uh... Als je vond, uh, Ik hou altijd nog gewoon van de boterham in het gras. En of ik nou bij die Chinezen op het bankje zit... met dat parasolletje wat helemaal vergaan is... of dat ik bij die chai aan tafel zit... het maakt mij niet uit. Nee. Dus, nee. uh, u heeft die twee werelden met elkaar in uh, contract gebracht, die bloemenwereld en de modewereld. Ja. Ziet u nog nieuwe mogelijkheden om dat verder te ontwikkelen? Zegt u, daar is nog een heel veld te winnen? Ja, we zijn net begonnen. Het is echt, uh, de eerste twintig jaar kunnen we nog vooruit. En, en uh, hoe zou dan? Kan je dan nieuwe modeontwerpers erbij halen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, uh, nou de, vooral de inkopers van de grootwinkelketens ervan overtuigen dat het toch echt belangrijk is dat die plekken op die vloer eens een keer een beetje mooier gaat worden. En hij heeft het over Nederland of wereldwijd? Wereldwijd. Ja, dat speelt niet alleen in Nederland. Nee, is... Want u had het net over de, de, de bloemen in een supermarkt. Dat is niet uw eerste uh, doelgroep, lijkt me, de supermarktbezoek ook wel? Uh, nee, nee, maar het is wel... Ik werk voor Flora Holland, de grootste bloemenveiling van de wereld. Uh, en daar is het wel ons grootste doel voor... in de groep die ik binnen Flora Holland dan uh, bij in zit... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. ja. Wat voor opleiding heeft u gedaan? Een bloemistenopleiding. Dat is uh, twee jaar. En je kan een meesterbinderopleiding daar ook in doen. meesterbinderopleiding? Een... Ja, we hebben wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En Dan gaat het om dat je de bloemen goed aan elkaar bindt. Dat ja, en ik. dat je er ook leuke dingen mee kan doen. En uh, ja, dat je ook vernieuwend bent binnen je vak. Ja. En, uh, en heeft u die opleiding gedaan? Die opleiding heb ik niet gedaan omdat ik nooit in Nederland was. We had er geen tijd voor. Nee. Nu wel. Nu zou ik dat kunnen doen, ja. Maar misschien kunt u daar beter les gaan geven dan dat u daar... Uh... Ja, ik denk dat ik uh, mijn specialiteiten beter op andere mensen over kan brengen om uh, het vak verder uit te dragen. Ja, want hoe lang doet u het al? Ik ben met mijn veertiende, heb ik mijn eerste bloemstukje op de keuken gemaakt En uh, nou ja, sindsdien uh, doe ik het. Ja, en u bent nu uh, in de veertig ergens? Ja, um, 48. Ja, dus ik. al heel lang eigenlijk. Ja. Ja. ja. En u was ook al heel jong fulltime hiermee bezig? Op mijn um, achttiende ben ik naar het buitenland voor het eerst gegaan. Toen uh, was het een fulltime job. En ik heb wel een tijd nog op het land gewerkt. Gewoon omdat je dan uh, wel alle shows kon doen. Dan kan je overal mee naar shows. En dan, als ik dan geen werk had, kon ik even op het land werken. Ja, ja. ja. U had zelf geen ambitie, zei u. We hebben er nog wel één voor u. Zullen we er even naar ja? luisteren? oké. Okay. Bedankt... voor de bloem... uit Nederland. Ja, dat is de paus. Ja. En uitgerekend daar... Levert u als katholiek meisje ja. de bloemen nog niet? Nee. Hoe kan maar, dat nou? Dat hoeft toch ook niet? Moeten andere mensen toch ook leuke dingen doen? Jawel, maar dan doen zij een keer zo'n Arabisch paleis. Doet u een keer uh, de oh, kist? ja, dan wisselen we een keer. Ja. <laughs> ja, geen enkel probleem. Nee, ik denk ook zeker. Uh, er zijn heel veel leuke dingen te doen in ons vak. Dus uh, daar uh, moet iedereen gewoon even een stukje in doen. En je kan niet alles. Maar zou u dit leuk vinden? Nee. Vertel. Um, ja, daar gaat het vooral om. Veel bloemen, veel sjouw. Um... Nou, wat is het probleem? Dat is toch uw vak? Ja, maar ik wil wel een bepaalde elegantie erin hebben. En een bepaalde rust en een bepaalde kracht erin hebben. Is het ordinair wat de paus doet met bloemen? Nee, dat zou ik absoluut niet zo noemen. Nou, omdat u over elegantie zeggen. spreekt? Nee, het is, um, ja, er zitten heel veel uh, verschillende modeniveaus in. En dit is voor het hele grote publiek is het heel mooi. En dat moet ook absoluut zo blijven. Ja, maar dat is niet wat u heel interessant vindt? Um, ik doe dat ook voor de supermarkten. Dus dan doe ik het ook voor het grote publiek. Ja. Maar mijn specialiteit zit toch meer um, op een iets hoger moderniveau. Ja, ja. Dus ja. als die belt zegt u van nou, doe maar niet. Nee, ik denk, uh, ik denk echt dat ik ook nee zeg. Ook echt waar, ja? Ik, ja, ja, ook omdat ik minder wil werken. Maar u bent katholiek, zegt hij dan. Ja, nou ja. <laughs> er zijn er heel veel van op ja. de wereld. En er zijn ook absoluut mensen die dat heel graag een keer mee willen maken. Dus die moeten dat absoluut gaan doen. Ja, oh, wat jammer. We dachten nog een ambitie voor u te hebben, maar... Um... Dan maar niet, als u niet wil, hè? Ja. Uh, werkt u alleen of in een uh, groter bedrijf? Nee, ik werk alleen. En ik huur mensen in uh, voor bepaalde jobs... Uh, zodat je de juiste mensen op de juiste plek kan hebben. En dat wilt u ook zo houden? Ja. Want anders uh, kunt u niet genoeg thuis zijn. Nou, ook, uh, dan doe je zelf nooit meer een bloem aanraken. Dan en dat blijft u, blijft u, wilt u ook blijven doen? Ja, want daar ligt ook toch ook weer elke keer de, de verrassing in en de vernieuwing in. Nou ja, eerste is eerst de volgende grote opdracht? Dat is eigenlijk uh, in november ben ik volop uh, mee bezig... En twee opdrachten in mei volgend jaar. Dan pas? Ja, maar moet nu wel, de bollen moeten wel geplant worden. Die moeten, u weet nu al waar de bollen die u nu gaat planten volgend jaar heen gaan. Ja. Dat lijkt me een heerlijke gedachte. Ja, lekker toch. I didn't ask for as much as maybe I oughta But I'm staying in touch With the one I love And I can see in the dark And in these headlight beams Behind my wife Beyond my wildest dreams Beyond my wildest dreams Beyond my wildest dreams I've been with you I've been with you These are the big payloads Hammered down on the floor. These are the restless roll. Everyone a wall, put in the flashing line. I see a love supreme. Beyond my wildest dreams I've been with you I've been with you They promised me some good old home time And some layover pain Agent, he's a friend It's two-man away I drive a thousand miles All a trailer in tears Just to see you shine As the dawn appears At the edge of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 filosoof Jan Vorstenbos. Vladimir Poetin, Geert Wilders, de vrijmetselaars... en domenee Ari Versluis uit nieuw -Balingen. Zomaar een paar personen en organisaties... die zich de afgelopen dagen genoodzaakt voelden... om afstand te nemen van de Noorse moordenaar Anders Breivik. Was jij erover verrast dat zoveel mensen die behoefte voelden? Ja, zeker wel, ja. Want je was natuurlijk na het gebeuren uh, toch wel geïnteresseerd... In de, in de denkwereld, zal ik maar zeggen, van de dader. En toen hij bleek zo'n manifest geschreven te hebben... dat natuurlijk op een heleboel, uh, heleboel mensen linkt aan zijn gedachtegoed... Ja, dan, dan is er natuurlijk sowieso een link. En die wordt dan vervolgens in de discussie ingevuld. En, en, maar ik, ik snap wel van dat. Bijvoorbeeld de paus werd ook genoemd als iemand die ontmoet, maar die heeft zich niet gedistanceerd. Er ik moet wel een inhoudelijke. Dat hij het heel erg vond. Ja, precies, maar dat is iets anders dan je distancieren. Ik bedoel, het gaat om de inhoudelijkheid van waarom. Is ja, dat een inspiratiebron? Maar is dat iemand zegt die, die, dat die Christen is? En de paus zegt ook dat hij Christen is. Uh, ja, goed. Maar die, die Christen, dat, Christen, dat Christen, christelijke aspect van, van bereiding, dat is toch een beetje een verdacht element, vind ik, in zijn gedachtegoed. Hij was bijvoorbeeld niet kerkelijk, voor zover ik al, en, en het heeft, ik heb ergens gelezen, dat het uh, natuurlijk sowieso... de joods-christelijke geschiedenis eigenlijk geadopteerd wordt... door mensen die zelf eigenlijk vrij seculier opereren, zoals Wilders zelf bijvoorbeeld. Uh, dus dat heeft toch een element dat ingezet wordt in de retoriek tegen een vijandbeeld. De islam. Dat is een religie. En wij moeten daar eigenlijk ook op dat niveau iets doen. Tegenoverstellen. En dat is dan de joost-christelijke traditie die ons onze identiteit verschaft. Dus die religie wordt dan geadopteerd om het doel te bereiken? Zeg ja, maar. die wordt een beetje erbij gebasteld, zou je kunnen zeggen. Gebasteld? Uh, nou ja, in elkaar geboetseerd. Van, ja, ja. Van om, om een soort van nieuwe ideologie te krijgen... die, die uh, ja, in principe gewoon voldoet aan de eisen... die ja, een specifieke sector zoals de politiek stelt. eigenlijk. Tjeet ja, van dekker, vind jij dat mensen zich moeten distancieren op zo'n moment? Uh, Geert Wilders, natuurlijk wordt veel genoemd. Zou die echt nadrukkelijk uh, moeten uitleggen waarom hij anders is dan uh, Breivik? Uh, mijn fractievoorzitter, Jok Coyen heeft daar natuurlijk het nodige over gezegd in. En, en dat, dat, om samen ons vatten, die zei van hij is niet verantwoordelijk... maar hij moet zich wel realiseren dat woorden een ja. betekenis ja, hebben. Ja, absoluut. Zeer zeker. En uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat is het allerbelangrijkste volgens mij. Ja. Ja. En, en jij vindt dus ook dat Wilders daar nog een taak te vervullen heeft? Ja. ja. ja. ja. Politiek commentator Bartjan Spruit was gisteren veel te horen. Hij zei over Wilders dat deze een continu... Uh, het vermeende probleem met islamcultuur in apocalyptische sferen beschrijft... waarin sujetten als Breivik eerder overgaan tot extreme daden. Laten we even luisteren naar het advies van Spruit aan Wilders. Als je zeg maar het probleem zo buiten de politiek plaatst... Uh, moet je er ook rekening mee houden dat mensen aan oplossingen gaan denken... buiten de politiek om. Aan niet-politieke, gewelddadige oplossingen. Dat heeft Wilders niet gewild, maar het is wel gebeurd. En daar moet je dus van distancieren. Ben je daar eens, Jan? Nou, ik vind dat een beetje een lastig te interpreteren uitspraak. Want, want Wilders is natuurlijk een politicus van een bepaald soort snit. Je zou een populist kunnen noemen, maar riet zich heel vaak tot het electoraat. Dus de, de vraag is of hij inderdaad in dat opzicht dan posities inneemt... buiten parlementaire acties heeft hij nooit ondersteund... Hè, zoals aan de linkerkant wel gedaan wordt. Dus het is niet zo eenvoudig te begrijpen... waar, waar spruit hem nu precies van beschuldigd. Ik vind wel... Nou ja, dat wel de, van de termen die hij gebruikt. Bijvoorbeeld en strijd. De retoriek, en strijd en... De retoriek die is natuurlijk al, al lang ter discussie... En dat heeft, denk ik, om een onderscheid in te voeren... de, de betekenis van die retoriek... namelijk van dat mensen weggezet werden... Dat, ze, dat, dat, er, dat er een groepsvijandbeeld werd gecreëerd... die is eigenlijk altijd... ter discussie geweest. In elk geval... van, van de linkerkant. Ja. De impact... He, dat, dat, hij zegt, dat is, is iets anders. Je zegt dat hij al heel lang op. tegen Wilders gezegd... Van je, je scheert iedereen over kam. Absoluut. en de termen waarin ja. je spreekt deugen niet. Ja. Ja. Alleen, alleen hij profileert zich heel scherp met die retoriek... Door, door steeds extremere uitspraken te doen... en ook populaire uitspraken als knettergek. Dat doet hij nu ook weer, een idioot, uh, uh, noem maar op. He. Dus dat, dat, dat, dat taalgebruik is een onderdeel van de manier... waarop hij zich in het politieke krachtenveld eigenlijk profileert. Ja, maar er is wel verschil tussen een strijd voeren... en het woord oorlog gebruiken... of het woord knettergek of idioot gebruiken, lijkt me. Ja, het valt mijn zin is toch allemaal een beetje in, in, in het profiel... dat hij van zichzelf probeert te schetsen in de, in de politieke retoriek van een hardliner. Iemand die eerlijk is, die duidelijk en helder zegt waar het op staat. He? En ik, ik denk van dat dat ook een aspect is... wat momenteel in de politiek een heel belangrijke rol speelt. Veel mensen tasten eigenlijk naar de, moeilijkheid, de moeilijkheidsgraad van politieke problemen. is ontzettend groot bijvoorbeeld van immigratie mm -hmm. op het juridische niveau. Dus mensen zoeken naar eenvoudige schema's. He? Dat doet deze Breivik in zekere zin ook. He? En deze Breivik kan ook zeggen, ik ben tenminste... Ik heb een daad gesteld. Ja. Hè? Ik, je, je weet waar ik voor sta. Nou, als je dat manifest leest wordt het allemaal een beetje moeilijker, maar goed. Hij stelt een daad. Dat zou je helder en duidelijk kunnen noemen, maar het is natuurlijk een helderheid en duidelijkheid die gewoon volstrekt immoreel is. Mm. Hè? Dus in zekere zin denk ik van dat hier uh, voor, voor, uh, voor Wilders alhoewel hij het misschien wel zou willen, hè, dat, hij, dat er geen weg terug is. Ik bedoel, in feite, hij kan niet zeggen van... ik bied mijn excuses aan voor alles wat ik gezegd heb. Dan zou hij zichzelf linken aan zo'n daad. Hij kan ook niet zeggen van, ik matig mijn standpunt en ik ga naar consensus. Want dan verliest hij zijn electoraat. Dus hmm. er zijn een heleboel Zij zaken die hij, hij niet moet kan wel doen. Hij, hij moet in zekere Maar Jan, zin... dan bombarderen we jou nu even tot, tot uh, de, de influisteraar van Wilders. Wilders belt je op en zegt, Jan, dat moet doen. Nou ja, ik denk dat hij zelf heel goed weet wat hij moet doen. Nou, dat... Hij moet in elk geval niet de dialoog aangaan waarin hij zich kwetsbaar opstelt. Hij moet zich over de hoofden van zijn vijanden... daar slaagt hij ook in. Hij weet nu al ervoor te zorgen dat mensen als Cohen die hem aanspreken op, op de link, zal mm -hmm. ik maar zeggen, dat die in bepaalde op, op, op internetsites worden weggezet als, als een walgelijke associatie. En ja. dat zij eigenlijk de bal weer teruggespeeld krijgen. Er is toch een soort teflonlaag in de figuur van Wilders aanwezig. Waardoor eigenlijk dat sterke schema van uh, daar is de elite en ik ben altijd het slachtoffer ja. dat, dat blijft werken op de ene of andere manier. Maar we manier. hebben gezien dat Pim Fortuyn is vermoord en dat, dat uiteindelijk dat links behoorlijk in de beklaagde bank heeft gebracht. Ja, zeker. Als je het met hele ja, grove pe ja. pennen, pennen, pennenstreken maar, neerzet. Maar Jij zegt mijn... dat gaat nu niet gebeuren met Wilders? Ik, ik, ik heb het idee van dat dat schema zo krachtig werkt... dat alle inhoudsanalytische... Uh, dus als je gaat kijken naar zijn uitspraken. Hè? Letterlijk inderdaad bijvoorbeeld uh, het individu is verantwoordelijk. Ja. Tegelijkertijd worden de moslims als groep weggezet. Hè? Dat is een paradox of, of een tegenstrijdigheid. Niemand die zich daaraan stoort. Hmm. Hè? Omdat het werkt in het schema. Hè? Dus, dus je zou kunnen zeggen van, ja, uh, dat, dat, dat als hij afwijkt van die, van, van die regel... dat hij dan een probleem creëert voor zichzelf. Ja. Hij heeft natuurlijk wel een, een, een verantwoordelijkheid... ten opzichte van zijn uh, volgers, zijn extreme volgers. Daarover zei uh, hoogleraar Jean Tilly vanmorgen op Radio 1 het volgende. Ze delen hetzelfde gedachtegoed, alleen Breivik uh, gebruikt geweld en de heer Wilders is een democraat. Dus het feit dat je hetzelfde radicale gedachtegoed hebt, betekent dat je dus ook die mensen die extremistisch zijn, dan wel extremistische daden ondersteunen, aan kunt spreken. Dat vereist dat hij actief naar die mensen toe gaat en dat hij zijn parlementaire democratische strategie uitlegt. Vind je dat een verantwoordelijkheid van Wilders? Zou hij dat nu moeten doen in zijn eigen achterban? Ja, ik, ik, ik weet niet precies. Zijn achterban is natuurlijk een beetje... Uh, slecht georganiseerd, zal ik maar zeggen. Het is niet een, een, een partijcongres... waar nee. hij de mensen kan toespreken. Dus hoe hij die, die mensen kan opzoeken... wat je geregeld hoort, ook in, in de media... is van dat heel veel van zijn aanhangers... zijn relatief gematigd. Die, die, die kijken... Zoals ze het zelf brengen, door die retoriek heen. Hm. Want het is hun man. En dan betekent niet dat ze al hun dat al zijn standpunten delen. Dus ik, ik weet eigenlijk niet of die, die radicale vleugel, waar die dan precies gezocht zouden moeten worden. Dus, nou ja, dus dat via lijkt me internet nog niet zo makkelijk. je Heel veel mensen natuurlijk. Ja, dat zou, dat, zou, dat zou hij kunnen proberen, ja. Maar wat, hoe hij zou moeten toespreken, elk woord wat hij nu, wat, wat hij niet, hè, het is een soort van, van, van strategie van de distantie, elk woord wat hij toevoegt aan zijn distantie, maakt hem in feite zwakker. Ja. Hij kan veel beter kort en krachtig zeggen dan allemaal gaan uitleggen. Maar we zien in, in het weekend, in het weekend verscheen eerst een tweet en gisteren verscheen ineens een peesbericht. Dus kennelijk heeft hij zelf wel het gevoel gehad: ik moet meedoen. Ja, dat, dat denk ik ook wel, ja. ja hij wil natuurlijk zoveel in, op, op afstand, zal ik maar zeggen, in de discussie blijven, blijven mengen. Dat, nou ja. dat, maar je uh, verwacht niet dat hij de komende dagen ergens opduikt om echt een interview te geven? En, uh... Nou, dat zal, dat zal zeker gebeuren. Hij kiest zijn eigen momenten en hij zal zeker ook het medium en de manier waarop hij zich uit... zal, zal zeker naar voren komen. Maar iets wat hij zich absoluut niet kan permitteren is inderdaad gewoon uh, nuances aan te brengen... Nou ja. in de posities die de afgelopen uh, jaren heeft Want dat zou hem in, eigen, in, in, in zijn eigen politieke zwaard hij dan vallen? Ja, dat ja. denk ik wel, ja. Okay. ja ik denk dat dat uh, heel erg af zou wijken van de strategie die hij tot nu toe gevolgd heeft. Met veel succes natuurlijk. Jan Forsterbots, dankjewel voor dit moment. We gaan gauw door naar onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Krijn-Peter Hesseling. Krijn-Peter, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat heb je ervan gemaakt? Nou, ik heb geprobeerd om een gedicht te schrijven vanuit het perspectief van uh, ambitieuze jonge voetbaltalenten. Maar ik kreeg die bloemen van Doreen van der Bergman hier uit mijn hoofd. Nou, laat me dus horen. Het is een, horen. een raar ding geworden en het heet een jong talent. Ik ben een bloem die wacht geplukt te worden... Verwelken is het doel van mijn bestaan. Mijn jong en soepel lijf is groen en sappig. Mijn blaadjes zijn perfect geschikt om één voor één weer van mij af te rukken... tot ik kaalgetrokken achterblijf, terwijl de echo's om mij heen langzaam wegsterven. Hij houdt van me, houdt niet van me, houdt wel, houdt niet, houdt wel... Dus droom ik van een goede makelaar om mijn talenten in de markt te zetten. Hoe sneller ik het voor elkaar krijg om mij door het grote geld te laten roven, hoe verder ik mijn geuren kan verspreiden. Ach, ruik toch hoe euforisch ik verga. Ik zie alleen maar lachende gezicht, gezichten hier, krijn Peter. Uitstekend. Dankjewel. We zetten jouw gedicht op onze website en dat is Dit is de Dag. Punt nu. Uh, nou ja, naar het toilet gaan, iemand uh, verschonen en uh, medicijnen geven. Dat heb ik allemaal gedaan. Maar ja. oh, nu mag het niet meer. Nee, Dit dat is de rem, hè? Ja, dat moet dan de verzorgenden doen. En daar heb ik wel in het begin heel veel moeite mee gehad. Dat, uh, dat moet je overlaten aan je collega's. Zometeen ja. dus na drie uur opnieuw aandacht voor de vrijwilligers als vangnet in tijden van bezuinigingen. In het derde deel van onze serie speelt vrij, zorgvrijwilliger Fred een spelletje Rummy cup met ouderen en loopt Margriet er tegenaan dat ze niet alles mag doen wat ze wel kan. Dat zometeen na het nieuws voor drie uur. Ik ga eerst onze gasten bedanken. Dorien van den Berg, hartelijk dank dat je hier was. En heel veel succes. Maar dat had je al, dus dat heb je misschien niet meer nodig. Altijd. We hebben altijd succes nodig. Kijk, uh, Jeet van Dekken hartelijk dank. Meneer uh, Martin, hartelijk dank. En Jan Vosstebos hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. Graag dat zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Vrijdagavond in brons met Boeken. Mijn vader heeft mij opgericht. Moeder deed aan mee. En straks het hemelsvergezicht. zee, hoe ze. Een eerbetoon aan de op 26 juni jongsleden overleden schrijver Heren Heresma. was even stil... En ineens, daar was het. Een bulderend gelach. Uitgever Wim Hazeu, Heresma-kenner Rutger Kornets de Groot en Heere Heresma Junior... herdenken een van de belangrijkste naoorlogse schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Vrijdagavond in Brands met Boeken, tussen 7 en 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.